Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Pien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN heeft geen goed woord over voor het ME-geweld tijdens een corona de speciale VN-rapporteur die zich bezighoudt met marteling is woedend vanwege het optreden van een paar ME'ers tijdens een coronaprotest maart vorig jaar op het Malieveld. Hij deelt op Twitter een filmpje waarop te zien is hoe een man die op de grond ligt met knuppels wordt geslagen, geschopt en door een hond wordt gebeten. De rapporteur noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd... En hij zegt dat hij een officieel protest indient. Vorige maand zei het OM dat ze twee agenten vervolgen voor de mishandeling. Mensen die in loondienst zijn... krijgen er volgende keer als het salaris wordt uitbetaald... gemiddeld netto een tientje bij. Een loonstrookjesbedrijf heeft naar de nieuwe belastingregels gekeken... en een berekening gemaakt. Als je naar absolute euro's kijkt... zijn het niet altijd even grote bedragen. Uh, maar ja, het is toch een vooruitgang. Ik denk dat we dat maar als positief beeld mee moeten nemen. Maar echt veel schiet je er alleen niet mee op. Want veel dingen zijn de laatste tijd ook flink duurder geworden. Benzine... En de energierekening bijvoorbeeld. Door de Omicron-variant stijgen in de loop van januari de ziekenhuiscijfers weer. Het OMT heeft een nieuwe berekening gemaakt, zegt collega Michel van der Klundert. We moeten dan denken aan cijfers die ongeveer net zo hoog zijn als eind vorig jaar. En op de IC zouden dan tijdens de piek iets meer dan 600 coronapatiënten komen te liggen. Tegelijkertijd bekijkt het Outbreak Management Team welke versoepelingen er dan eind januari, begin februari misschien meer mogelijk zijn. Davy Prupper stopt met voetballen. De middenvelder speelde 19 keer in het Nederlands elftal. En verder droeg hij het shirt van onder meer Vitesse en PSV. Goeie voorzet op Robben. Neergelegd. Goal. Davy Prupper. Prupper dan. Prupper ja. Hij doet het. PSV doet het. Hij is 30. Normaal gaan voetballers dan nog wel wat jaartjes door. Davy Prupper had de afgelopen jaren last van blessures. En zegt dat hij het plezier in het voetbal helemaal is kwijtgeraakt. En gaat de komende tijd nadenken over wat hij nu gaat doen.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 Dit is kerst met ZFM. Met nu. De herhaling van Zandvoort op zondag. En zo is Zandvoort al twee dagen in het nieuws. Als je juist de verkeersinformatie hoorde van de ANWB. Eén file op dit moment in Nederland en die staat richting Zandvoort. Een vertraging van 20 minuten tussen Hoofddorp en Zandvoort. En gisteren was dat eigenlijk het, hetzelfde liedje. Nou, het liedje wat je net hoorde was van Michael Jackson... en Wannabe Starting Something... En uh, wij willen starten aan het uh, jaaroverzicht. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. De ja. Zandvoort op zondag, een speciale editie vandaag. Uh, ja, dat, dat, traditie is dat eigenlijk hè. Ja. Want de uh, afgelopen jaren doen we natuurlijk elke keer... Uh, in samenwerking met de Zandvoortse krant. het jaaroverzicht uh, wat achter ons ligt... dus het uh, jaaroverzicht van 2021... En een eenvoudig rekensommetje. We hebben twaalf maanden, we hebben drie uur uitzending. Dat delen door drie, dan krijg je hoeveel maanden per uur? Uh, vier in één keer. Goed. Ja, geweldig, keer geweldig. Goed. Maar er is nogal wat gebeurd het afgelopen jaar op diverse vlakken. Dus wat dat betreft uh, genoeg om uh, uh, um u te melden wat er allemaal in de afgelopen twaalf maanden is gebeurd in en rondom Zandvoort. Uh, maar uh, ook wij uh, vandaag, uh, allereerst beginnen we na het volgende nummer natuurlijk even met de herhaling. Voor diegenen onder u die uh, de nieuwjaarsreceptie, uh, uh, ja, wou ik bijna zeggen, een nieuwjaarspeech uh, toespraak van burgemeester Molenburg heeft gemist. Het kan haast eigenlijk niet, want op alle media is het inmiddels uitgezonden... En uh, dus uh, waaronder ook onze app en Facebook, en uh, wat was het nog meer? Zandvoort Insight. Zandvoortse Courant, Zandvoort de gemeente zelf. De gemeente zelf. En uh, noem uh, ook nog, volgens mij ook nog de podcast. Volgens mij hebben die er ook nog live uitgezonden. Dus de media hebben er op hun kanalen allemaal uh, uitgezonden live. Maar voor de zekerheid, voor diegene onder u die het nog gemist heeft... beginnen we naar de volgende plaat met de herhaling van het nieuwjaarstoespraak burgemeester Bolenburg. Voor de rest gaan de komende drie uur volledig... Uh, met name voor 99,9% uit het jaaroverzicht 2021. Maar we hebben natuurlijk wel het weerbericht om half drie... Uh, we hebben als reserve voor het geval dat, uh, als we tijd over hebben... Dieren dier van de week. Uh, die luisteren. We hadden boef, hè? kan je nog herinneren met kerst? Ja, boef. boef en uh, boef is gereserveerd. Kijk, dat is uh, mooi nieuws. Dus, uh, dat was uh, vorige week al, dus het dus, was goed geluisterd en goed gereageerd. Want uh, ja, om die met oude nieuwe alleen te laten is ook zo wat. Dus we zijn op zoek gegaan naar een nieuw dier van de week... en die luistert naar de naam Veline. Uh, uiteraard het gedicht van de dag... Om kwart voor vijf uh, ontbreekt ook niet. en we, Ook daarin kijken we terug op het jaar, bewogen jaar 2021 in Nederland. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Ja, dat gaan we zeker doen in het jaaroverzicht. Ja, dat is dus het uh, belangrijkste gedeelte vandaag. En die verzorgen wij uiteraard in nauwe samenwerking met de Sanfordse Grant. Zij hebben voor ons het jaar 2021 nog een keertje op kaart gezet. En straks gaan we daar aandacht aan besteden. Maar eerst en dadelijk de nieuwjaarstoespraak. Inderdaad, Albert-Jan zei het al, van de burgemeester. Geen nieuwjaarsreceptie, maar wel de toespraak. Die krijgen ze zo te horen. Om deze plaat te draaien van Cici Peniston. Jorda, finally op de Stamford Radio. Nogmaals, duidelijk goedemiddag. Het zonnetje verschijnt lekker op deze zonnige zondagmiddag. En uh, wij uh, gaan straks uh, het uh, jaaroverzicht doen. Maar eerst nog eventjes iets wat ook met het jaar uh, te maken heeft. Namelijk uh, de nieuwjaarstoespraak van uh, de burgemeester Albert-Jan. Klopt. En uh, nou, daar is uitgebreid uh, aandacht aan besteed uh, op de media. Rechtstreeks uh, uh, zelfs te volgen door die media. En uh, wij uh, herhalen hem, gisteren hebben we hem herhaald tijdens Zandvoort op zaterdag. Maar voor diegenen onder u die hem nog gemist hebben en vandaag voor de radio zitten, uh, nog een keertje de nieuwjaarstoespraak voor de bur onze burgemeester David Molenburg. Beste inwoners van de gemeente Zandvoort, langs deze weg wil ik u een heel gezond, goed en voorspoedig 2022 toewensen. Helaas, dit jaar kan dat niet op een echte nieuwjaarsreceptie.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 Nieuwjaar. Dank aan de burgemeester. De nieuwjaars van gisteren 12 uur, toen hij op meerdere media werd uitgezonden, Zo ook bij CFM op tv, radio en internet. En de Happy New Year, ja, die gaan we nog een keer draaien. Hier is Abba. No more champagne. to say. Abba en Happy New Year. Vandaag het jaaroverzicht bij CFM Zandvoort op zondag. In samenwerking met de Zandvoortse krant gaan we beginnen aan de eerste maand van 21, Albert-Jan. Ja, en dan komen we uit bij januari uiteraard. Hoewel er geen officiële nieuwjaarsduik is geweest in Zandvoort... zijn er op 1 januari 2021 toch nog een paar honderd mensen, en mannen en vrouwen... en kinderen langs de hele Zandvoortse kust in het water gegaan. De, van één link tot de grote groepen en allemaal wilden ze op de eerste dag van het jaar aan de, de Noordzee in. Sinds jaren was er nu geen grote Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Het college koos ervoor om Zandvoorters in hun eigen omgeving te ontmoeten en dit op de video vast te leggen. En daarbij kwam het beeld naar voren om gezamenlijk de mouwen voor het nieuwe jaar op te stropen en weer ervoor te gaan. Dorpsgenoot Annemarie Kemp ontving in de eerste week van januari een uitnodigingsbrief voor de eerste COVID-19 vaccinatie bij de GGD Kennemaland. Zij was een van de vele zorgmedewerkers van Kennemar Hart die direct contact hebben met cliënten in de verpleeghuizen. De vrijwilligers van het Rode Kruis in de regio Kennemaland zetten zich dagelijks in om waar mogelijk de overbelaste zorg enigszins te verlichten. Om deze hulp beter te kunnen maken zijn de Rode Kruis Haarlem en de Rode Kruis Zandvoort per 1 januari 2021 gefuseerd. De nieuwe afdeling ging verder onder de naam Rode Kruis zuid Kennemerland. Marcel Meijer, een van de drijvende krachten achter de babbelwagen, haalde, dan, haalde meer dan 1000 euro op voor, met het fijnen van spullen die waren aangeboden aan de babbelwagen. Een deel van de opbrengst ging naar het nieuwe Joods namenmonument en het overige bedrag was bestemd voor het ontmoetingscentrum Zandstroom. Formule One Management, de FOM, had het laatste woord of de Formule 1 zonder publiek doorga doorgaat... en zou uh, uiterlijk begin van de zomer, als de vaccinaties hopelijk hun werk hebben gedaan, het definitieve groene licht geven. Frans van der Meij was het zo zat dat het voorbijrazende motorverkeer bovenmatig geluid produceert... dat hij de vereniging Zandvoort tegen geluidsoverlast wegverkeer oprichtte omdat de gemeente vooralsnog hier, hier niets eh, tegen optreedt... hoopte hij op deze manier een vuist te kunnen maken. De avondklok werd ingevoerd en dat heeft in Zandvoort... in tegenstelling tot andere plaatsen in het land geen problemen gegeven. Wel was er uit voorzorg eh, in de avond en de nacht extra politie op de been... en hadden sommige ondernemers de ramen dichtgetimmerd... uit angst voor mogelijke rellen. En tot slot in januari er werd een corona-herstelfonds opgericht. Een substantieel deel van het bedrag is door de gemeente gereserveerd... Om, voor, om, om ondernemers te steunen in deze zware tijden. Eén van de voorstellen van het Zandvoortse horeca... was om de Haltestraat auto luw te maken. En dat was de maand uh, januari straks meer. Maar eerst zometeen het uh, weerbericht. En de nummer 1 van het uh, afgelopen jaar. Wie stond er, uh, of wie is de best gedraaide en best uh, verkochte uh, plaats uit uh, 2021? Dat is deze Bad Habits. Every time you come around... Say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Een van 2021, hoor je eerst weer juist. En het is uh, half drie geworden, nou het zonnetje schijnt uh, lekker hier in Zandvoort. Blijft dat zo Albert-Jan? Nee. Nou, goed. Na <laughs> een droge eerste dag van 2022 valt er op deze tweede dag van tijd tot tijd regen. Vanmiddag is het vaak droog en breekt ook de zon door. Er waait een matige tot vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 12 graden. Vanavond komt het echter tot buien en wel velle buien met kans op onweer en windstoten. Maar komende nacht is het meest droog en het koelt af naar 8 graden. Morgen schijnt in de ochtend de zon en in de middag trekken buien over de regio. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 10 tot 11 graden. En dinsdag is het bewolkt en regenachtig en er staat minder wind en het wordt ook minder zacht met temperaturen rond de 8 graden. Gaan we naar de woensdag. Woensdag trekken buien over de hele regio, maar tussendoor schijnt ook de zon. Er waait een stevige westen tot noordwestenwind en het wordt niet warmer dan 6 graden. Door de stevige wind voelt het echt een kouder aan. En ook donderdag valt er nog wat regen. Regen met tussendoor zonneschijn. Het wordt die dag 6 à 7 graden. En vanaf uh, vrijdag blijft het wisselvallig met dagelijks een mix van wolken, zon en wat regen. De temperatuur komt uit op waarden tussen de 5. En 8 graden. Al dus Rico Schreuder.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 Break. It's alright. 2 januari 2022 vandaag. Het zonnetje schijnt heerlijk hier in uh, Zandvoort. Graatje of 10 uh, op dit moment en lekker wandelweer. En dat betekent dus ook dat er uh, behoorlijk wat uh, verkeer richting uh, Zandvoort gaat. Vandaar ook de enige file op dit moment richting Zandvoort... van 20 minuten vertraging tussen Hoofddorp en uh, Zandvoort. Ja, we gaan uh, door uh, met het uh, jaaroverzicht. En we hebben de highlights van februari 2021 uh, voor je... De regionale radiozender Haarlem 105 diende een aantal WOP, wet, wet Openbaarheid van Bestuur, verzoeken in bij de gemeente Zandvoort... die in oktober, het jaar daarvoor, unaniem haar voorkeur had uitgesproken voor een verlenging van de licentie van ZFM. Haarlem 105 wilde inzage hebben in ongeveer alle correspondentie met betrekking tot ZFM vanaf 2013. Het bleek te vergeefs, want het besluit werd niet teruggedraaid. Burgemeester David Molenburg bezorgde, bezocht de eerste in 2021 geboren Zandvoortse baby. Het was een meisje genaamd Harlem Harley. Zij werd op 1 januari geboren in het Haarlems ziekenhuis. De Zandvoortse senioren moesten soms verreizen voor een covid-vaccinatie te halen. De 90-plussers, u hoort het goed, die een oproep kregen en mobiel genoeg waren... werden geacht naar de dichtstbijzijnde vaccinatielocatie te gaan... en dat bleek Bad de locatie Schiphol. Al 75 jaar wordt op 5 februari verzetsstrijder Wilm Gertenbach... herdacht op de algemene begraafplaats Noorderduin-Zandvoort. Ondanks, Ondanks de pandemie werd in zeer kleine groepjes... en op andere tijden ook dit jaar een bloemengroet gebracht... Olympisch snowboarder Melissa Peperkamp, 16 jaar jong, bezocht Zandvoort. Samen met oud formule 1 coureur Robert Doornbos, die haar in een buggy voortrok, vloog zij over het besneeuwde circuit. Er werd een crowdfundingsactie gestart voor de 10 maand oude Liam om een peperduur medicijn aan te schaffen dat niet in Nederland wordt vergoed. Liam heeft de zeer ernstige spierziekte SMA 2. TGD Kemnamerland opende in maart meerdere nieuwe vaccinatielocaties. Er kwamen twee grote test- en vaccinatielocaties in Haarlem en Beverwijk. In Zandvoort zou een extra ondersteunende mobiele vaccinatielocatie komen. In het bestemmingsplan Strand en Duin staat dat op het noordelijke gedeelte... vanaf strandpaviljoen Thalassa strandbungalows zijn toegestaan. In deze zone stonden sinds 2019 al bij een aantal seizoensgebonden paviljoens bungalows... Vanaf begin mei zou de toerist ook de, bij strandpaviljoen Alloy... een van de twaalf strandbungalows, kunnen boeken. Bekend werd dat vier strandpaviljoens op het Noorderstrand... waren verkocht aan uh, In Leisure BV. Een onderneming van de voormalige eigenaren van Kiros Holiday Retreats. Het ging om de Spot, Ayuma, Sandy Hill en Strand Noord. Het eerste jaar zou de nieuwe eigenaar nog niets veranderen... had hij aangekondigd. De eerste online bingo van Lions Club Zandvoort werd een groot succes. De opbrengst werd maar liefst 4000 euro. De opbrengst ging naar kinderen in nood en achterstandssituaties in Zandvoort en omgeving. En tot slot, eind februari moest je geduldig in de rij bij staan bij de viskramen aan de boulevard. Want door de covid-maatregelen was de toestroom van mensen die over het strand wilden wandelen gigantisch groot. De viskarren draaiden zowel op het strand als op de boulevard overuren. En het jaaroverzicht is na te lezen in de Zandvoortse Courant. Straks gaan we naar maart en april 2021. Maar eerst deze. Respect. Playlist vandaag met de goede muziek uit het heden en het verleden. Twee platen achter elkaar, zes de zesde Aretha Franklin en Respect. En daarachteraan de Dance Monkey, dat was uiteraard de grote hit van en I. Het jaaroverzicht bij CFM en we zijn toegekomen aan de highlights... van de maanden maart en april van 2021. Al maandenlang was de horeca gesloten, terwijl het prachtig weer was. Ondernemers smeekten om de terrassen te mogen openen, maar de regering... ...vond uh, dat nog steeds onmogelijk. Als protest zetten de Zandvoortse horecaondernemers hun terras uit... ...om aan te tonen dat ze er nog zijn. Na de paasdagen sloot Hans Rubbeling, de eigenaar van de notenbar van Zandvoort... ...voorheen Se Sebon, in de kerkstraat voorgoed de deur. Rubbeling wilde van zijn welverdiende oude dag genieten... ...maar bleef zijn hobby als voorzitter van de Zandvoortse mannenkoor voortzetten... De GGD Kennemerland opende eind maart een mobiele vaccinatielocatie in Zandvoort. De unit werd geplaatst aan het Tolweg. Op het braakliggende terrein was voorheen de voormalige gasfabriek stond. In de mobiele unit werden maximaal 100 prikken per dag gegeven. Niet alleen Zandvoorters, maar ook door mensen uit de regio werd de vaccinatielocatie goed bezocht. Bekend werd dat het voormalige TZB-terrein aan de Kennemerweg en het daarbij behorende Kervenpark Zandervoorde was verkocht aan projectontwikkelaar Dutchen MNR. De nieuwe eigenaar is van plan om luxe vakantievilla's te bouwen in het duingebied. De Kerven-eigenaren op Zandervoorde zagen het einde van jarenlange vakantieplezier naderen en protesteren tevergeefs tegen de plannen. Om het raadhuisplein als evenementenplein te kunnen uitbreiden... bleek er een grote herindeling nodig en daar hing een flink kostenplaatje aan vast. Aan de twee al eerder aangeboden varianten... voegde wethouder Ellen Verheyen nog een extra variant toe. Verplaatsing van het muziekpaviljoen naar het gasthuisplein. Bij de protestantische, protestantische kerk werden automatische glazen schuifdeuren geplaatst... om de entree rolstoelvriendelijker te maken. Het initiatief kwam van dominee Jan Vrijthof... en voor de financiële middelen werden sponsoren benaderd. Tijdens de langdurige lockdown werd door jongerenwerker Marike de Mix... in het leven geroepen uh, voor jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar. Deze groep had behoefte om even te ontsnappen van hun dagelijkse... coronaroutine en om sociaal contact te maken. Het resultaat bleek heel succesvol. Na de grote brand in de zomer van 2020 was strandpaviljoen Beach Club 10... weer moedig begonnen met de bouw van een nieuwe paviljoen op het strand. Er kwam een splinternieuwe paviljoen voor in de plaats... Twee weken eerder dan gepland werd dan eindelijk een begin gemaakt... met de sloop van de slurf van het Palace Hotel. De werkzaamheden, inclusief de opnieuw bestra be bestrating... werden door voor het begin van de mei-maand afgerond. De gemeente wilde aanvankelijk de sloop van de slurf combineren... met die van de passagepannen... maar dat lukte niet vanwege de nog steeds voortslepende juridische perikelen. En de laatste uh, bericht uit uh, maart was... Het commissariaat van de media heeft de licentie voor de lokale omroep ZFM weer voor vijf jaar verlengd en wees de poging af voor gebiedsuitbreiding van haarlem 105. Gaan we naar de highlights van april. Burgemeester Molenburg ging in de Oranjestraat op verjaarsvisite bij de 100-jarige Const Constanza Stanta Rentenaar-Bodaan en haar zeven jaar jongere echtgenoot. Het geheim van dit vitale bejaarde paar, geen televisie of computer in huis en vooral heel bewust en regelmatig eten. Na een melding van inbraak in een het strandpaviljoen aan de boulevard Bernard werd met behulp van een politiehelikopter een halfnaakte verdachte op het strand aangetroffen. Zijn kleding lag nog in de strandtent en hij bleek in het bezit van pepperspray. Die werd door de politie afgepakt en de man eh, maar in zijn onderbroek mocht hij aanhouden. Strandpachters bleefden spannende uren... toen een aanhoudende harde noordwester het zeewater opstuwde... tot aan de rand van een paviljoen. Als gevolg van een dezelfde storm lag het strand enkele dagen later bezaaid... met zeesterren, krabbetjes en kleine vissen. Leerlingen van de Hannyschaftschool wonnen met hun zelfopgestelde persbericht... de Provinciale Kinderpersconferentie. Tijdens een online persconferentie met gedeputeerde Zita Pels van GroenLinks... stelden Merel Broks en Florine Carré de juiste vragen en overtuigde de jury met een kort en krachtig persbericht. Op het strand werden een aantal zones aangewezen... waar kitesurfers en andere watersporters mogen afvaren en aanlanden. De zones gelden tot 150 meter bij de vloedlijn... en zijn gedurende de zomerseizoen bedoeld ter bescherming van het strandtoerisme. En in de korverhal, uh, in de sporthal kregen de uh, op zaterdag 565 dorpsgenoten in de leeftijd van 60 tot 65 het AstraZeneca-vaccin toegediend door het huisartsencentrum Zandvoort. De tweede koningsdag in coronatijd op rij verliep in stralend mooi weer wederom rustig. Bij gebrek aan een programma viel er weinig te beleven. Op het raadhuisplein was er een groot korte ceremonie waar vooraf geen rugbaarheid aan was gegeven. Burgemeester Molenburg hield een praatje voor de camera's van de lokale pers... waarna begeleid door leerlingen van de muziekschool New Wave het Wilhelmus werd ingezet. Vier Zandvoorters werden in de laatste week van april koninklijk onderscheiden... en burgemeester had het er maar druk mee. Gijs Beekhuis, Jan Wassenaar en Petra Verstegen werden vanwege hun betekenis... voor de samenleving benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Dorpsgenoot Marielle Coppenol-Lavors werd benoemd... tot ridder in de orde van Oranje-Nassau... voor haar veelzijdige verdiensten als advocaat. Een week eerder kreeg Ben Zonneveld op het circuit... tijdens een kleine feestelijke ceremonie... eindelijk de koninklijke onderscheiding... die hem een jaar eerder al was toegekend. In de vroege ochtend uh, sprong een jonge vrouw met uh, parachute van het Palace Hotel. Ik wist niet wat ik zag. Het leek of zij tegen het gebouw zou smakken. Echt heel griezelig. Al dus dorpsgenoot Dave van der Beek die getuige was van het opmerkelijke incident. En als laatste uh, uh, highlight van april. Na overleg tussen de gemeente en ondernemers werd besloten dat ingaand op 28 april de Halterstraat wekelijks van donderdag tot en met zondag tussen 4 en 2 uur wordt afgesloten en uitsluitend toegankelijk zal zijn voor voetgangers. Dankjewel Albert Jan, dat was een maandje weer wel hè, maand uh, april 2021. En wij hebben weer lekkere muziek. bij Standpoort op zondag speciale editie dus met het uh, jaaroverzicht. En we gaan even de disco schoenen uh, aantrekken. En genieten van deze klassieker van Dan Hartman. Hier is hij nog een keer met zijn Relight My Fire. We zijn vandaag bezig met het uh, jaaroverzicht van uh, 2021, uh, Albert-Jan. En als je dan uh, de, de, dat jaaroverzicht zo hoort, dan is er wel het een en ander gebeurd ook in uh, 2021. Ja, een nou, behoorlijk uh, druk jaartje ook. Als je, dat, als, als je dat inderdaad achter elkaar zet en je gaat bekijken wat er allemaal gebeurd is... En, we doen de highlights, we doen nog niet eens alles wat er gebeurd is... Uh, maar uh, dat is natuurlijk... Uh, ja, het zijn drukke maanden. En we zijn er nog lang niet. Nee, zeker. <laughs> nee, neem even een slokje water, uh, Albert ja. Jan. En uh, straks uh, in het uh, volgende uur uh, gaan we gewoon weer uh, vier maanden doen. En dat doen we ook nog in het derde uur. Tussen vier en vijf. En dan hebben we ook nog het gedicht van de dag. Zweet op ons voorhoofd. Dat zou het komen doordat de verwarming hier zo hoog staat. Nou, je weet het nooit natuurlijk. Simple Minds komen eraan met Don't You. Of me, I'll be alone dancing. You know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on Slow change may pull us apart Wanna the get gets into your heart, baby Don't you forget about me Don't, don't, don't, don't Don't you forget about me Stand above me, look my way, you never love me. The rain keeps falling, rain keeps falling down, down, down. Do you recognize we nemen we 2021 onder de loep. Ik qua muziek gaan we eigenlijk heel veel jaren langs. En dit was Reet uit de jaren 80, Jorden, Don't You Forget About Me van The Simple Minds. De laatste plaat voor drieën, dat is een groot hit uit 2021. Snelle en maan en blijf wij slapen, tot zo. Dat ene jurkje aangedaan, ik ben vol van huis vertrokken, dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan.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 Je allemaal fijne dagen en een. Volk.